Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er waren vanmiddag weer oes en aas te horen in een voetbalstadion. Want voor het eerst sinds maanden mochten er bij NEC De Graafschap weer supporters op de tribune zitten... als onderdeel van een onderzoek naar hoe dit soort evenementen coronaproof georganiseerd kunnen worden. Het publiek werd opgedeeld in een aantal verschillende bubbels. Verslaggever Eild Kloosterboer was erbij en legt uit hoe dat werkt. De een met mondkapje, de ander zonder mondkapje. De een mag wel een kroket halen in de rust, de andere niet. Uh, bij sommige uh, toeschouwers wordt dan een biertje gebracht in de rust. Uh, sommige toeschouwers mogen uh, de anderhalve meter regel loslaten. Dat is extra leuk voor, uh, als je een voetbalfan bent natuurlijk. Teleurstellend voor de fans van NEC. Ze konden maar één keer juichen en hun clubie verloor uiteindelijk met 2-1 van de graafschap. In Utrecht zijn twee jongens van 14 en 17 opgepakt omdat ze een andere jongen van 13 met geweld zouden hebben afgeperst. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De jongen van 17 zit nog vast. Die van 14 is naar huis gestuurd, maar blijft wel verdachte. En zangeres Jaya van 23 uit Velserbroek is er helemaal klaar mee. Het liedje Hanky Panky Shanghai. Jaya vindt het liedje, dat vaak op kinderverjaardagen wordt gezongen, racistisch en discriminerend. Jaya's familie komt uit China en ze werd daar vroeger vaak mee gepest. Om kinderen bewust te maken van wat ze nu eigenlijk zingen, heeft ze er een videoclip over gemaakt. Hanky Panky is so de uit de mode. Dit dit dit is voor de Dit is een ode. it up. Ik ga hard. Gia neemt het over. up. Gia hoopt dat kinderen doorhebben dat het verjaardagsliedje kwetsend kan zijn voor mensen uit Azië. De videoclip van Gia is in een week tijd al meer dan 10.000 keer bekeken op YouTube.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 In Noord-Holland vertraging op de A5 hoofdorp richting Amsterdam. Tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad bij knoopend Komplein 5 minuten. En 5 à 10 minuten extra voor de N9 Den Helder-Alkmaar tussen Schorrel en Bergen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Love begin van het derde uur van Zandvoort op zondag. Op deze zonnige zondagmiddag. Graag of 16 buiten. Het lijkt wel lente. Ja, vorig jaar, vorig jaar, vorige week was het nog een, een 20 graden kouder. En stonden we nog op de schaatsen, Albert-Jan. En nu zitten we met z'n allen weer op het strand. Het strandbedje en dat soort dingen. Oh nee, die zijn er nog niet uiteraard vanwege de maatregelen. Maar we gaan wel de goede kant op. Evelien King hoorde als eerste naar het nieuws en weer met de uh, Personal Touch. Het derde uur, daarin altijd uh, heel veel uh, mooie onderwerpen en heel veel lekkere muziek. Ik heb er zien. En jij ook? Jazeker, want we hebben nog een uh, vol uur te gaan op deze zonnige zondagmiddag. Uh, uiteraard straks uh, de uitslagen van uh, de voetbalwedstrijden in de Eredivisie... die uh, vanmiddag om half drie zijn begonnen. Daarnaast hebben we natuurlijk over een tweetal platen tijd voor uh, pitch Report. Nieuws uit de wereld van de Formule 1. En we hebben natuurlijk ook nog een beetje nieuws uh, over uh, het circuit uh, Zandvoort. En wel over degene de die dat heeft uh, uh, ontworpen. Uh, de Italiaan Jarno Zaffelli heeft verwacht veel inhaalacties op Zandvoort. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar Dumpy. Uh, dan krijgen we natuurlijk Zos Live. Zandvoort op zondag live. Een uh, live registratie van een artiest waar nog veel publiek bij aanwezig mocht zijn. Dat was vroeger zo. Hè? Dan kon je met een heleboel mensen kon je kaartjes kopen. He? En dan kon, je, ja, ja, ja, dan kon je naar een concert toe of, wat je, of naar, naar wat je ook wou. Cabaret of wat dan ook. Maar in ieder geval stand voor op zondag live. Een live registratie met publiek van een uh, artiest. Welke het is, dat, uh, ja, dat hoort dus straks iets over een half vijf. Het gedicht van de dag. Het is, het is echt een lyrisch gedicht. Een uh, prachtig gevoelig gedicht. En het gaat allemaal over uh, vroeger toen we nog jong waren. Dus ik denk dat onze die vaste luisteraar Piri daar heel erg blij mee zal zijn. Goed, ik zou zeggen genoeg te doen uh, ook het laatste uur op deze zonnige zondagmiddag. Uh, ik zou zeggen luister ook het komende uur naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Dankjewel, Jan Werber. Zien in op de lokale radio al 31 jaar www.zfm-live.nl zfm livenl -live Kijk jij live mee in de studio... kan je natuurlijk ook meteen naar het geluid van Sanford luisteren. Hè? Want uh, daar doen we het allemaal voor natuurlijk. 24 uur per dag muziek en informatie. Disco-klassieker uit de jaren 80... van uh, Evelyn Champagne King. En Your Personal Touch. Ik denk, nou, die kan uh, er achteraan nog wel eentje gebruiken. Zo'n uh, lekkere disco uit uh, uh, Die periode. Je hoorde de Time Social Club. En uh, Rumors. Zo dadelijk hebben we weer de Pit Reports... met uiteraard heel veel uh, autosportnieuws. Uh, maar eerst gaan we nog een plaat op verzoek draaien, Albert-Jan. Klopt. Ja, nou... Laat me horen, welke is het geworden? Hot chocolate, so you win again. Zo, so, dat is een, uh, Fred, kom ouwe. komt u, komt u? Just commit one mistake It can be hard. So we've made them fall But only for Let mm way. -hmm. In deze gauwhow uit 1977 draaien we op verzoek: speciaal voor Freds was dat uh, inderdaad uh, de Single van Hot Chocolate. En zo you win again. Over hot chocolate gesproken. De ijsverkopers die hebben natuurlijk enorm druk op dit moment... <laughs> met uh, ijsjes verkopen. Oh. Dat zag ik uh, gisteren ook op het uh, nieuws, uh, Aubajan. Die uh, draaien goede dagen. Uh, die moesten flink wat uh, ijs maken van de week al. Ja. En die zijn lekker aan het uh, verkopen op dit moment. Nou, mocht je aan de ijsje zitten, geniet ervan. CFM Race Radio. Pit Report. Bit Report. Ruim kwart over vier geweest. Albert Jan zit er klaar voor, hoor. De Pits Report. Het nieuwe Formule 1 race gaat over iets meer dan een maand van start. En Zandvoort staat ook dit jaar op de kalender. De designer van het vernieuwde Duin circuit, de Italiaan Jarno Zaffelli... is ervan overtuigd dat Zandvoort voor spektakel gaat zorgen in de Formule 1. Hij werkte met zijn team maanden lang aan het circuit... en is heel trots op het eindresultaat. Aldus Racing News... Zij, met zijn bedrijf Dromo Circuit Design maakte Zavelli Formule 1 racecircuits. Hij werkte de afgelopen jaren aan circuits als Silverstone, Imola en natuurlijk Zandvoort. Over Zandvoort is die Italiaan lovend tegenover Racing News. Ik verwacht dan een hele hoop inhaalacties op Zandvoort. Het wordt heel uitdagend en fantastisch om te rijden. Coureurs zullen hier sneller fouten maken dan op andere circuits. Op een minder uitdagend circuit is de kans op een fout kleiner... en zal je dus minder kansen hebben om een fout te kunnen profiteren. Nou ja, we zullen het zien in, uh, in mei... of in... Uh, uh, Eerste week september. Eerste week september, onder voorbehoud van. Uh, dan nog even een voetnoot. De nieuwe Red Bull Bolide, waarmee Max Verstappen en Sergio Perez... komend seizoen een gooi willen doen naar de wereldtitel... Wordt op dinsdag 23 februari onthuld. Dat zal gebeuren in Milton Keynes, waar de Formule 1-fabriek van Red Bull gelegen is. Het nieuwe raceseizoen, zoals gezegd, start op 26 maart met de Grand Prix van Bahrein en de Dutch GP, zoals we dus net melden, vindt op 5 september plaats. Een toespraak uh, dus is uiteraard alles onder enige voorbehoud. En wat niet onder voorbouw is, is dat het Red Bull Racing Team Christian Horner achter de kans groot dat Mercedes aan zou kloppen bij Max verstappen, mocht Lewis Hamilton na komend seizoen mee stoppen. De zesvoudig wereldkampioen Hamilton verlengde zijn contract onlangs met slechts één jaar. Verstappen ligt weliswaar tot en met 2023 vast bij Red Bull Racing. Maar in die verbindenis staan ontsnappingsclausules. Zowel Horner als Red Bulls adviseur Helmut Marco hebben de afgelopen dagen het bestaan daarvan bevestigd.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 als Lewis besluit te stoppen. Maar ze hebben natuurlijk ook nog George Russell... en andere coureurs die voor hem beschikbaar zijn. aldus Horner afgelopen maandag... tijdens een gesprek met de Britse media. Tot zover. Dankjewel albert Dat was hem weer, de pit report op deze zondagmiddag bij Zandvoort op zondag. En wat je nodig hebt, al, althans, als je in een Formule 1 auto wil gaan stappen, is een rijbewijs. Maar dat had Max volgens mij, had hij dat nog in, niet eens, nee, had hij nog niet. Toen hij erin zat. Maar ja, Klopt. we gaan wel plaatje draaien wat over driver's license gaat. Daar wilde ik eigenlijk heen. Oh. De nieuwe uh, Rodrigo. Driver's license last week, just like we always talked about, because you were so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 Oh yeah, today I drove through the suburbs. Cause how could I ever love someone?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 ...weten we uiteraard zeker niet te draaien voor je. Dit is uh, Olivia Rodrigo en uh, haar nieuwe single heet The Drivers License. Vanmiddag om half drie zijn er twee voetballer, uh, wedstrijden gestart... ...en die wedstrijden zijn inmiddels uh, ten einde, Albert Jan. Uh, waar zal ik beginnen? Bij uh, de allereerste van vandaag... Nou, doe, ja, die, nee, nee, ja, nee, ja, kijk maar. Doe maar. Doe maar. Uh, kwart over twaalf begonnen. FC Twente thuis tegen Feyenoord. Eindstand 2-2. En dan wel de wedstrijden vanaf half drie. SC Heerenveen, FC Groningen. Ja. De derby. De derby. Nee, ja, en dat is het geworden. 1 tegen één, Albert Ja, nou, die blag... Een gelijkspelletje. Ja, weer de punten gedeeld. Niemand. Ja. Schieten er geen van beiden wat mee op. Maar... Geen, geen barst eigenlijk. En dan hebben we nog RKC thuis tegen Heracles Almelo. Eindstand 3 tegen 0. Zometeen om kwart voor vijf mooie wedstrijd PSV tegen Vitesse. En om acht uur Ajax thuis tegen Sparta Rotterdam. Nou, uiteraard uh, daarover uh, later meer bij CFM. Wat we zo dadelijk wel hebben, is het Dier van de Week. En deze week hebben we Dumpy als Dier van de Week. En die ga je horen na deze single van The Commodores in The Night Shift.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 waar hij medicatie voor krijgt. Dit moet hij zijn verdere leven krijgen. En hij krijgt licht verteerbaar voer van hils. Heeft u of jij een rustig huisje en voldoende tijd en liefde voor deze man? Neem dan contact op met het dierentuin. Want Dumpy verblijft momenteel in het dierentuin Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088, -811 -3420 -088. 811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Dumpy verdient een thuis. En zo is het maar net, uh, Albert-Jan. En uh, ga voor Dumpy of andere leuke dieren dus... naar het Kennen met Dieren Thuis. Aan de Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort, Nieuw-Noord. Dumpy is ook uh, na te lezen nog op onze eigen CFM uh, tv-kanaal. Kanaal 40, digitaal via Ziggo. En hier is, als ik je weer zie...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 Deze plaat werd speciaal gemaakt voor de vrienden van Amstel. Als ik je weer zie, Thomas Akta, Paul de Munich, ze waren weer bij elkaar gekomen. Ik ga nu vaker weer samen singles opnemen. Tezamen ook met Maan en Typhoon. We zijn toegekomen aan SOS Live, Albert-Jan. Ja. Ik had het al verteld tegen je welke het ging worden. Ik ga het nog niet verklappen aan de luisteraars. Maar had jij dat verwacht van mij? Dat is de vraag. Uh, nou, de zanger wel. want Die, die, ken je, die heeft prachtige nummers gemaakt. Maar dat jij daarmee kwam, uh, dat uh, verbaast me toch wel enigszins. Ja, ik kwam hem in de SOS-playlist uh, uh, tegen. Dat we hem best wel vaak gedraaid hadden. Ja. Met Bonfire Hearts. Ja. We hadden hem heel vaak gedraaid. En vandaar uh, kwam ik er eigenlijk op. Uh, ja, Snap dus, uh, je al een tipje uh, van de spijnen Ja, ja precies. Ga we gaan. gaan naar de, de 20 ste Nobel Peace Prize uh, Concert. En daar trad hij op, James Blunt. En uh, hij heeft uh, twee, uh, twee singles achter elkaar gebracht... You're beautiful and inderdaad de bonfire hearts. James Blunt. Subway, she was with another man, but I won't lose no sleep on that. I've got a plan, you're beautiful. to be here. This is for you, it's called Bonfire Hearts. Your mouth is a revolver, firing bullets in the sky. Mm -hmm. Your love is like a soldier, loyal till you die. Mm -hmm. But we're looking at the stars, For a long, long time, I've been putting out fires all my life. If everybody wants a flame, they don't wanna get burned. Well, today is our time. you a shoulder, no one looks you in the eye, eye, eye. Mm -hmm, mm -hmm. I've been looking at you for a long long time, just trying to break through, trying to make Dank weer zo'n concert wat heel veel bekeken is op YouTube. Tellen staat op bijna 47 miljoen weergaven voor deze James Blanc. Met zijn singles, hit singles You Are Beautiful en The Bonfire Hearts. Geweldig om die live reportage te mogen en te kunnen draaien bij Zos Live. We doen het elke zaterdag en zondagmiddag even naar half vijf. En wat we altijd zo rond kwart voor vijf doen. Dat is het gedicht van de dag. En ook vandaag hebben we een gedicht. Heet Vervlogen tijden. Dit gedicht gaat over een tijd. Een lang lang vervlogen tijd. Nee, ik ben het niet vergeten. Als beginnend kunstenaar de verf, de verf zat vaak nog aan tot aan mijn haar. De koude zolderkamer met een bed een tafel, twee kapotte stoelen. Het was kortom geen weelde, maar het was wel de plek waar we onze liefde, onze liefde deelden. Jij, jij poseerde voor mij, vaak tot diep in de nacht. Je gaf me inspiratie, de liefde tussen jou en mij, besloten in een schilderij. Als ik mij concentreerde op jouw naakte lichaam, rondingen en lijf... voelde ik hoe jouw lippen, vochtig, sensueel, verdronken in de mijne. We leefden met de dag. Het was ons om gelach. En als er geen geld was om te eten... maar voor een appel en een ei... verkocht ik dan een schilderij. Dan... Dan hadden we weer brood, wat kaas en rode wijn De kachel kon weer branden Toch doofde op den duur de liefde en het vuur Je glipte uit mijn handen Laatst reed ik er voorbij Het is nu anders dan toen wij Er samen onze liefde deelden Die zolderkamer van wel eer Het hele, Het hele huis bestaat niet meer Betonnen dozen op elkaar. Niets meer te vinden waar. Waar ik jou heb aanbeden. Maar met mijn ogen dicht zie ik weer jouw gezicht. En droom, droom van ons verleden. Ach, we waren jong, we hadden tijd in overvloed. Het is voor eeuwig, voor altijd. Voorbij. Voor goed, Laboehm. Dit gaat over een tijd, een lang vervlogen tijd. Ik ben het niet vergeten. Als beginnen kunstenaar, de verf zat vaak op mijn haar. Koude zolderkamer met een bed en tafel, twee kapotte stoelen. Het was kortom geen beelden, maar het was wel de plek waar we onze liefde deelden. La Boheme, La Bohème. We waren jong, we hadden tijd in oog. Het was voor eeuwig, voor altijd, het was voorgoed. Jij poseerde voor mij, vaak tot diep in de nacht. Jij gaf mij inspiratie. De liefde tussen jou en mij, besloten in een schilderij. Als ik mij concentreerde op jouw naakte lichaam, rondingen en lijn. Voelde ik hoe jouw lippen vochtig sensueel verdronken. A painful love. Zo'n hard gelach, als er geen geld was om te eten. Maar voor een appel en een ei, verkocht ik dan een schilderij. Dan hadden wij weer brood, wat kaas en rode wijn. De kachel kon weer branden. Toch doofde op den duur het liefde en het vuur. Jij glipte uit mijn handen. We waren jong, we hadden tijd in overvloed. La Bohème, la Bohème. Het leek voor eeuwig, voor altijd, maar niet voor goed. Het was weer een uh, mooi gedicht van de dag. En uh, we hebben nog een paar platen te draaien, Albert-Jan. En zit het er alweer op. Ja. Deze mooie zonnige zondagmiddag. Gaan wij naar het strand? Ja, en ik, nou ja, ik zag net dat er weer een feestje plaatsgevonden heeft in het, uh, in het Bloemendaalse Duinen. Dat uh, daar gisteren weer uh, diverse jongeren zeg maar, uh, ja. uh, gepakt zijn omdat daar een feestje georganiseerd was. Het houdt ook niet op, hè? niet vanzelf in ieder geval. Hier is Marillion. Do you We. lekker is zo'n een blokje soft rock op de zondagmiddag als eerste Marillion en uh, Kaylee de achteraan, uh, David Lee Roth en de uh, California Girls. Ja, je doet het gewoon expres, want dan ga ik met een goed humeur naar huis. Ja, nee, nee, dit vond ik zelf ook leuk hoor, uh, okay, anders dus, zou ik dan het leuk gedraaid hebben, is, Dan is het goed, dank je wel. Ja, nou, Dankjewel. alsjeblieft, bij deze. Goed. Het zit er alweer op in de pop. Drie uur voorbij gevlogen. Zo so is dat, we hebben het weer met uh, veel plezier gedaan. Ja. En op strand, de zondagmiddag. Strand is leeg, dus wij kunnen nu. Het strand is leeg, nou, ik ja. denk dat er redelijk uh, wat file staat nu hoor, ik, ik, dus... Ik het ook wel. Ik heb... heb je al de, de neus uh, om de deur gestoken en nou, moet kijken? Maar... De net, de net een uurtje geleden was het nog allemaal uh, redelijk uh, relaxed. Maar ik zal eens even kijken of er uh, nu wel weer wat is. Even kijken. Dan moet ik eventjes... Nee, uh, even kijken. Nou, de, de verbinding is ook niet al te snel. Nou, ze hebben het over 28 kilometer in totaal landelijk gezien. Uh, 26 kilometer is al Zandvoort of niet? <laughs> nee, nee, nee. Oh, oké. Okay. Nee, Zandvoort wordt er niet bij genoemd. Nou ja, wij hebben in ieder geval uh, uh, drie uur lang radio gemaakt met veel plezier. Klopt Zandvoort op zondag, op een en... heerlijke zonnige zondag. Zo is dat, graadje of 16, we hadden niet te klagen. Nee. Kogeltje uit in de studio. De komende dagen ook nog een goede vooruitzichten, dus uh, we, gaan, uh, we duiken weer uh, met mooi weer de week in. Zo is dat, gaan we doen. Hele fijne werkweek uh, aankomende week. En voor mensen die uh, vakantie hebben, de krokersvakantie uh, ja, noemde ik hem uh, vroeger. Zo heette dat vroeger in de Ja, plaatsen. de, de krokersvakantie. Krokers, en ik zag gisteren op het uh, nieuws dat de krokers ook alweer uh, naar boven kwamen. Ik denk, ja, daar komt de naam natuurlijk vandaan. Hè? Heel goed. Daar heb je het al. En uh, ik wens je een hele fijne krokersvakantie. Voor de mensen die vakantie hebben, anders werken ze. En dan zijn wij er zaterdag weer.